Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft al het geld terug... dat was voorgeschoten aan gedupeerde spaarders... van de IJslandse internetspaarbank iSafe. Het is een bedrag van ruim 1,4 miljard euro... schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. De Nederlandse bank en Dijsselbloem hebben besloten... om de vordering op iSafe te verkopen aan marktpartijen en investeerders. Met de opbrengst wordt de Nederlandse staatsschuld omlaag gebracht. De Spaanse modeketen Zara heeft een t-shirt van internet gehaald... omdat het lijkt op een gevangenispak met een jodenster. Het shirt is bestemd voor kleine kinderen. Het is blauw met wit gestreept en heeft een opvallende gele ster op de linkerborst. Op internet ontstond ophef omdat het associaties opriep... met de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Zara heeft het shirt nu uit de webshop verwijderd. In Ermelo hebben twee jongens vannacht zeker twintig auto's beschadigd met een ijzeren pijp. Ook sloegen ze ruiten in en vernielden spiegels. De politie betrapte de jongens van 18 en 19 jaar op heterdaad. Na een aantal meldingen van buurtbewoners. Ze zijn aangehouden. Volgens de politie hebben ze toegegeven dat ze de auto's hebben beschadigd. En waarom is nog onduidelijk. Er is voor vele duizenden euro's schade aangericht. De eerste prijsvechter Ryanair komt met een luxere en duurdere klasse voor zakelijke reizigers. Daarvoor krijgen de vliegtuigpassagiers meer beenruimte en mogen ze meer bagage meenemen. Ryanair staat bekend om de dus spotgoedkope tickets en een laag voorzieningen niveau. Vliegtuigen worden zodanig ingericht dat er zoveel mogelijk mensen in passen. en Voor bagage moet extra worden betaald en alleen goedkope luchthavens worden aangedaan. Met het nieuwe business class kaartje hoopt Ryanair meer zakelijke reizigers aan te trekken.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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is weer woensdag hè. Blijf ik even de tijd had om buiten bij te komen hoor. Altijd het is een zware klus dat week doorzagen. Twaalf uur precies, hè? Ja, ja, ja, Dat is een heftige toestand. Maar goed, het is weer gebeurd. En we zitten weer halverwege de week. En uh, dat betekent dat het weekend ook niet zo ver meer weg is. En het is mooi weer buiten, jongens. Hey. Ja. Er zijn sommige mensen die... Uh, er zijn sommige mensen... Heb ik gehoord, hoor. Er zijn sommige mensen... Die dachten dat er een ufo aan de hemel stond. Ja, maar dat was gewoon de zon. Ja, dat is een tijdje niet gezien natuurlijk. Maar goed, we zijn er weer. En het is weer gezellig bij CFM. En deze laatste week van augustus. Toeleven naar zondag, hè. Moet ik daar een zin in, zeg. Toeleven naar aanstaande zondag, wanneer wij dus... Uh... Het, het feit gedenken dat 40 jaar geleden de zeezenders uh, uh, Noordzee en Veronica... het zwijgen werden opgelegd aan de zondag. Dus vijf uur lang aandacht aanbestedingen. Dat zegt de muziek van toen en de actualiteit van nu. Dat met elkaar gecombineerd. Nou is dat leuk. Gisteren al de hele dag bezig. Nou de hele dag niet. Maar toch wel de hele avond bezig geweest met allerlei dingen met elkaar zoeken. Ik heb, uh, ik heb een paar leuke LP's gevonden met oude hits erop. En, zo. en uh, we hebben wel honderd Veronica jingles. Ja, echte oude Veronica jingles. He. Ja, promotje gemaakt en zo. Ja, dus, maar die hoort ook nog wel een paar keer in dit programma. En van de rest gaan we gewoon natuurlijk de gebruikelijke dingen van de woensdag doen. Hè? Ja, strakjes om kwart over één de bioscoopagenda. We hebben uh, zometeen om half één het regionieuws. We hebben ook het recept van de dag nog. We doen kwart voor twee en uh, of misschien wel een kwart voor één hangt er vanaf ja, hoe snel ze klaar is. Uh, Laten we maar een kwart voor twee houden. Uh. En natuurlijk weer heel veel lekkere muziek. Jawel. In de... de verzoekjes hebben, nou kan altijd. U kunt ons benaderen via Facebook natuurlijk onze Facebookpagina Zandvoort Lunch. Het dus hoeft ons altijd een verzoekje of een pb'tje als u vriend van mij bent. Nee. Ik heb niet zoveel vrienden natuurlijk, maar als u vriend van mij bent, kan u ook een pb'tje sturen en dan zien we dat ook. En verzoekjes kunnen altijd. Maar ook naar de studio bel hoor. Ja, ja, dat mag ook. 023 573 1939. Eh, 0939, nee, 0939. Ja, wel goed zeg. We hebben nog een nummer. 023-573-1969. Ah, wat een prachtige nummers allemaal. Mocht u iets te melden hebben? Nou, bel ons dan. Mocht u iets zien? Mocht u iets horen? Iets spannends? interessant er wat voor? Waarvan u denkt van, hé, hey, dat hoort bij het nieuws? Nou, laat het ons weten vooral. En voor de rest, dit is Zeer Web Lunch op uh, woensdag 27 augustus. Yes! Dus beginnen we met Irila en Dernier Dansen. Oh, ma souffrance, pourquoi s'acharner, charne tu recommences?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 India, Indila. Prachtige plaat heen, vind ik het nog steeds. En dat liedje, dat heet Dernier Dansen. En dat doen we dan all night long. Dus die laatste dans, die duurt een hele nacht. Ja, kan. Dit is Lionel Richie. ja. Lionel Richie. A little bit of data all night long. One, two, and this is Eric Clapton and friends. Van J.J. Kale, van de nieuwste day van Clapton. The appreciation of J.J. Kale. They call me the breeze.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 So It's all Screams could get no higher. I heard a voice above the rest screaming, "You're a liar." But it's all right, Lady Eleanor. All right, Lady Eleanor. Linda it's the band. Was toen tijd een uh, bescheiden hitje in uh, Veronica Top 40. Ja, het kon toen nog. <laughs> Zondag dus. <hijen> U hoorde het in de promo. Gaan we dat doen dus vijf uur lang. De eerste twee uur gaan we echt helemaal terugblikken. Vanaf twee uur is het uh, ja een programma in de stijl of anders was het vroeger dat Veronica dat deed op zondagmiddag. Maar dan natuurlijk met de actualiteit en het nieuws van nu, maar wel de muziek van toen. Mocht u erbij willen zijn, nou kom gewoon gezellig naar de studio. Dat mag allemaal. Dat vinden we allemaal goed. Kom er gewoon lekker bij. En uh, tussen 12 en 5 mag u daar, kan u er lekker bij zijn. Er zijn diverse CFM-medewerkers aanwezig. Dus het wordt wel een gezellige boel. Denk ik zomaar. Zondagmiddag dus tussen 12 en uh, 5. En uh, uh, ja, we gaan er gewoon een leuke uh, herdenking van maken. Van het feit dat 40 jaar geleden. Uh, de zeezenders uh, Veronica en Noordzee... uit de lucht werden gehaald... Uh, door uh, de Nederlandse regering. Nou, oké. Okay. Um, dat was al een prachtig bewijs van maling hebben... aan wat het volk wil. Ja. Open je ogen, want het gebeurt nog steeds. Dit is Bluff. En hierna het Regio Nieuws. Samen met Ilse de Lange. Het nieuwe album In het Midden van Alles. Nou, soms lees je wel eens leuke dingen op Facebook. Hè? De man en de vrouw zitten samen in de kerk. Zegt die vrouw, ik denk dat ik een klein scheetje gelaten heb. Maar ik denk niet dat iemand het gehoord heeft. Zal die man elk mond houden er thuis je gehoorapparaat te verrepareren. <tos> Leuk is dat. Niet voorbij. Ja, bluff dus met open je ogen. Zo is dat. Helemaal. En niet anders. voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela de Koning. De gemeente krijgt in 2015 veel nieuwe taken erbij op het gebied van werk en inkomen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om u hierover te informeren organiseert de gemeente informatiemarkten. Op 27 augustus is er een informatiekraam op de weekmarkt en op 8 oktober is dat bij pluspunt. Op 4 september aanstaande verschijnt er een speciale bijlage in de Zandvoortse Courant waarin dus ook alle informatie staat. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag gealarmeerd voor een autobrand op de Zandvoortenweg in Aardehout. Rond drie uur kwam er een melding binnen waarop brandweer en politie uitdrukte. De bestuurder, bestuurster van de auto reed in de richting van Heemstede en ter hoogte van de Leeuwenrikkenlaan ging het mis. De bestuurster wist op tijd de auto stil te zetten en het voertuig te verlaten en na het blussen is de auto afgevoerd. Een onderzoek van Nieuwsuur heeft aangetoond... dat vooral uh, heel veel mensen geen idee hebben... wat er status is op de wachtlijst... en welke rechten zij aan die wachtlijst kunnen ontlenen. Zo zei regionaal woordvoerder Petra Dorfstein... van de uh, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen in een reactie op de uitzending van nieuwshuur van gisteravond. Zogenoemde wenswachtende met een ZZP-4... en dat is, geeft een bepaalde uh, mate van zorg aan. Uh, uh, met zo'n indicatie vallen dus onder een zogenaamd overgangsrecht. Ze houden wel de garantie dat ze terecht kunnen in een zorginstelling. Maar wat mensen zich niet goed realiseren is dat door het hervormen van de langdurige zorg... de plekken in verzorgingshuizen veel schaarser worden. En hierdoor kan het zijn dat tegen de tijd dat iemand wel in aanmerking komt... en er plaats is, dat de instelling of locatie waarvoor zij zich hebben opgegeven... niet meer bestaat. Dus dan wacht je voor niks. Leuk. De Bloemendaalse gemeente zorgt graag voor haar minder fortuinlijke inwoners... De scootmobiel en de medemens moet namelijk ook overal kunnen komen in de regio. En daarom wordt op zaterdag 30 augustus een heuse scootmobieltocht door de Kennemerduinen georganiseerd. Thema van deze tocht is toegankelijkheid. Inmiddels hebben zich al 150 scootmobielrijders uh, aangemeld voor deze tocht. En de mooist versierde scootmobiel wint een prijs. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Een warme dag is een dag dat de temperatuur uitkomt op tenminste 20 graden. En de laatste keer dat we zo'n dag konden noteren was vrijdag 15 augustus. Inmiddels 12 dagen geleden. De laatste tijd is van warmte absoluut geen sprake geweest. Maar het goede nieuws is dat het vanaf vandaag een stuk aangenamer zal zijn. Vandaag uh, komt de temperatuur uit op 20 graden. En dat in combinatie met veel zon en slechts een zwakke oostenwind. Vanavond en komende nacht er alweer, uh, verschijnen er alweer wolkenvelden. Maar er zijn ook flinke opklaringen. Het blijft droog en de oost- tot zuidoostenwind is matig. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen nadat er vanuit het westen een storing... in de ochtend schijnt nog af en toe de zon... maar geleidelijk neemt de bewolking weer toe. En in de middag kunnen er enkele buien vallen. De zuidenwind ruikt naar zuidwest en is matig. En de temperatuur stijgt naar een aangename 21 graden. Tot zover. home hello <gasps> baby Love oh, Unlimited was dat. En uh, speciaal gedraaid voor al die mensen die niet tegen de zon kunnen, liever regen. Je nee, hebt van die mensen. Je hebt van die mensen. Die hebben liever regen. Nou, voor mm. jullie was deze plaat. Walking in the rain with the one I love. En dit is She Moves. Alle farben. Oh. She moves. she moves into a broken paradise, surrounded by the cotton lights. All and all she moves into a paradise without day and without night. All alone she moves into a broken paradise, surrounded by the cotton lights. All she she moves. Yeah, Vandaag, uh, precies uh, nou, op deze dag in 1967, werd Beatle-making Prince of Pop Brian Epstein doodgevonden in zijn appartement. Dus is precies, precies vandaag. Men zegt aan een overdosis slaappillen, hier zijn de Beatles. I'm so Beatles, song van het White Album uit 1968. De dag dat 47 jaar geleden, zeg ik het goed? Ja, 47 jaar geleden, Brian Epstein dood werd gevonden in zijn appartement. En Brian Epstein was de man die de Beatles groot gemaakt heeft als manager. Heel apart verhaal, hè? Als, uh, de zoon van uh, meubelmakers in Liverpool. Had hier een uh, platenzaak daar, een grote platenzaak. En uh, toen ging hij een keer kijken naar de Beatles in de Cavern Club. En toen werd hij hun manager en hij heeft. Nou, we kennen allemaal het gevolg. Maar hij was niet gelukkig en men beweert dat hij zichzelf omgebracht heeft. Maar in ieder geval aangenomen wordt dat het om een overdosis slaappillen ging. Die in zijn appartement gevonden werd. Brian Epstein, dus vandaag 47 jaar geleden. Zo is dat. dat gaat allemaal hard. Ja, we gaan even een filmpje kijken. De Bioscoopagenda! Eigenlijk zonde om door die muziek heen te praten... Ja, mooie muziek is dit, hè? Ja. Het is een Tsjechisch uh, symfonieorkest. Die heeft uh, een hele cd gemaakt met allemaal prachtige filmthema's erop. En ja. dit is uit de film Gone with the Wind. Verjaagd ja, door de Wind 1953 of zo. Maar het ja. is prachtige muziek. Mm -hmm. Nou, we laten hem een achtergrond meedraaien. Mooi Vertel. Zo. Ja, uh, vanavond. Uh, Dawn of the Planet of the Apes. En dat is het vervolg op het succes van. Op de succesvolle Rise of the Planet of the Apes. Als ik me niet vergis, zijn er toch veel meer films van de Planet of the Apes geweest. Ja, maar dit, is, uh, dit zijn remakes. Oh, dat zijn allemaal remakes. Ook wel zeggen. Ja. Want de eerste film vond ik fantastisch. Ja. Uh, en, en daarna heb ik nog wel eens een remake gezien of, of, of de opvolger. En het is dan altijd minder op de een of andere manier. Op de een of andere manier wel, ja. ja. Het is wel okay. een beetje jammer. Ga door. Ja. Oké, okay, nou vanavond dus. en uh, Dat is dan om half tien. En uh, de rest van de week... tot en met dinsdag... ook om half tien. En deze film is geschikt voor... twaalf jaar en ouder. Dan, The Fault In Our Stars... is gebaseerd op de bestseller... Een weefvoud in onze sterren... van John Green. En gaat over de meeslepende... grappige, spannende en tragische reis... Door het leven en de liefde. En deze film uh, begint om 7 uur. En alle volgende dagen tot en met dinsdag eveneens om 7 uur. En deze film is eveneens vanaf 12 jaar. Dan uh, de film Plains 2, 3D Redden en Blussen. Een nieuw komisch avontuur over tweede kansen. Gaat over een gedreven groep van de allerbeste Blus. Vliegtuigen die er alles aan doet om het historische Piston Peak National Park... tegen felle bosbranden te beschermen. En deze film draait op zaterdag en zondag om half twaalf... en is voor alle leeftijden. Dan de Nederlandse film Oorlogsgeheimen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Zuid-Limburgse jongens Tuur en Lambert beste vrienden. Tuur vader zit bij het verzet en Lambert zijn vader is NSB'er. Maartje komt nieuw in het dorp en vertelt alleen aan Tuur dat ze Joods is. De vriendschap knalt uit elkaar en het noodlo noodlot slaat toe. En deze film is vanmiddag te zien om half vier. En zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half vier. En deze film is geschikt vanaf zes jaar. Dan uh, de film Hoe hoe en draak? 2, 3D. Het spannende tweede deel van het epische Hoe tem je draak. Uh, neemt je mee terug naar de fantastische wereld van viking Hikki. En zijn draak Tandloos op het eiland Berk. En deze film uh, begint vanmiddag om half twee. En zaterdag, zondag en volgende week woensdag eveneens om half twee. En uh, dit is een familiefilm. Maar... Uh, maar uh, Meekijken is gewenst tot zes jaar. En tot zover de biscope dat was het. Ja. ja. Uh, nog even voor mensen die, die interesse hebben. Die dat uh, leuk vinden. Je kunt op Spotify die uh, cd vinden. Ja. Het, uh, het heet The City of Prague Philharmonic Orchestra. Oftewel het Praags Philharmonisch Orkest. Ja. En uh, de cd of uh, in ieder geval de playlist die staat op Spotify. En die heet de 100 Greatest Filmthema's. Dus ja de... en dat is een, een, een, uit, een zeer goed orkest trouwens. Ja. Ik heb thuis geloof ik ergens een, een, een plaat, een LP liggen met, van hetzelfde uh, orkest. Ja. Met uh, werken van, uh, van, ik dacht Haydn. Nee Handel, de oh. Water, Waterworks. Oké okay, nou dit is Superhero.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 Uit, uh, superhero with van het Ogenblik. every day, every hour,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 van uh, Train. Wat doe je, wat doe je? <hijen> Oké, okay, we gaan naar het nieuws. En het weer van 1 uur. Het NOS nieuws dan wel te verstaan. En na het nieuws strakjes natuurlijk. Krijgt u nog uh, uh, het recept van de week. Hè? Dat gaan we ook nog doen vandaag. Ja, ja oh, oh, oh. En het regio-nieuws natuurlijk. Tot zo dus. Aan de andere kant van het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.